Op het Vrijheidsplein in de Oekraïnse stad Kharkov is het Oranjefeest begonnen. De supportersclub Oranje verwacht zo'n 15.000 Nederlandse fans op het feest. Hoogtepunt van de middag is een optreden van DJ Armin van Buren. Aan het begin van de avond lopen de fans in optocht naar het Metalist-stadion, waar de wedstrijd tegen Duitsland om kwart voor negen begint. Minister Schippers verbiedt met onmiddellijke ingang de stof 4 methylamfetamine 4MA. Volgens haar is er sprake van een acuut gevaar voor de volksgezondheid... De stof duikt de laatste tijd op in amfetamine, ofwel SPEED. De lichaamstemperatuur loopt bij het gebruik ervan zo op dat mensen kunnen overlijden. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland vijf doden doorgevallen. Ook in België en Engeland zijn mensen overleden na het gebruik van 4MA. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de moord drie jaar geleden op een restauranteigenaar in Callens Oog. De man van 21 en de vrouw van 23 komen uit Den Helder. In juli, 19, in juli 2009 stapten meerdere verdachten het restaurant in Callensoog binnen en eisten geld. De eigenaar werd doodgeschoten. In april werd ook al een verdachte aangehouden voor de overval. Er is een koper gevonden voor Saab. Rond deze tijd houden de curatoren van de failliete autofabrikant een persconferentie waarin ze bekendmaken wie het bedrijf overneemt. In de afgelopen maanden werd vaak het Zweedse bedrijf National Electric Vehicles Sweden als koper genoemd. Dat bedrijf zou speciaal zijn opgericht om saap over te nemen en is eigendom van Chinese en Japanse investeerders. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af, vooral in het zuidoosten en enkele bui. Een graad of 16 is het vanmiddag. Morgen flinke zonnige periode en droog. Dit was het op de Sombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag en op de A67 tussen Eindhoven en Venlo. Uiteraard kan er ook op andere wegen worden gecontroleerd, want niet alle controles zijn aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Je toeter uit de la, want we gaan naar het EK Met Mark van Bommel en Van der Vaart Wesley Sneijder aan de bal, winnen we van Portugal We vegen ze allemaal van de kaart En met Johnny achterin, gaat er echt geen man meer in Hij gooit de hele boel op slot En met Ibi langs de lijn, loopt de aanval als een trein We winnen keihard elke pot worden die fans en niet alleen tegen Spanje All dressed in die shit, we komen black en oranje Wie maakt zich druk om de pool, Ga wij maken de rules We spelen technisch overzichtelijk beheersen Ja je ook voor nee Maar 1 juli, deze zomer duiken wij in de grachten oh. Concurrentie is er niet en ze kunnen niks doen Beker 2 komt eraan, we worden lachend kampioen Hey Jesse, what's up Gabi? Wat denk jij? Lachend kampioen jij, uh, Ernst, wat denk jij? Ja klassiekertje jongen, we worden lachend kampioen Met Van Persie en Klaas-Jan hakken wij ze in de pan Ja we worden lachend kampioen en met Maarten in het doel zijn we eerste in de pool Daar kan dus niemand wat aan doen Ja dan... feed. Triggerfinger met I Follow Rivers En ik zie net op Facebook staan Nog 7 uur, nog 7 uur en 35 minuten Staat dat erop? Ja, dat ah, Ja, hoor. Als een eigenlijk wel een beetje Ik word er nou eigenlijk wel een beetje zenuwappig van Zenuwappig? Maar ik ben nog niet de enige die zenuwachtig is Want uh, volgens mij was A.J. ook heel zenuwachtig Nou en of die <laughs> kwam binnen en zegt van uh, oh, stress, stress, stress, zenuw Ja, 1 en al, en al, spannings en uh, ja, noem maar op, wat wil je? Ik bedoel, uh, we moeten winnen als we een beetje door willen. Met al die dat gereken, want als ze we, als we gelijk spelen. En die gaat dit en die gaat dat, daar heb ik geen zin ja, in. Dat we is moeten winnen. We moeten gewoon. Dat is mooi, hè? Met, toen, Denemarken, toen je verloren van Denemarken ging iedereen al rekenen. Ja, toen begon het al. Ja. Ja. En, en al die programma's tot en met nu van nou, dit en dat en, zus en oh. zo en ja. zo. Als dit gebeurt, als dat oh, gebeurt. Oh, oh, oh. oh, dat is van Marwijk. Dat kan niet missen. Die belt ja. Robbie op. Van die Marwijk. belt op. Ja, ja ik, ik, wil, ik wil ook in de blinde pool. Nee, jongens, het moet gewoon vanavond uh, gewonnen worden. Heel ja, simpel. Moet echt gewonnen worden. Maar wat zeg je? Wat voor stand hoop jij? Nou ja, als ik, ik, ik, ik, heb, vol... ik, heb, ik doe mee aan een pool en ik heb 0-0 ingevuld. 0-0? Dat is niet, uh, dat, dan, dan zijn ze er nog niet uit. He? Dan hangt het nog van die, echt, echt van die laatste wedstrijd af. Maar uh, voor hetzelfde geld wordt het uh, 4-1, uh, 2-2, 4-4. Uh... Of die al beroemde eindstand hè? echt altijd is geweest met Nederland-Duitsland. Uh, 3-2. 3-2, ja. maar wel het voordeel van. Ja, Ons... we het gewoon echt in het voordeel van hoor. We mogen nou absoluut niet gaan, uh... nee. Dat wordt, uh... gaan knoeien. Het wordt een nagel bijten vanavond. Ik weet het wel zeker. Want uh, die jongens moeten wel het juk afgooien Maar anders... Uh... Ja, maar ze moeten, uh, ik vind sowieso, we hebben in de afgelopen wedstrijd Nederland-Denemarken Hebben we 27 doelpogingen gehad Ja, ja, ja, ik heb, ik heb dat geteld en zo. Dus er kwam geen en aan En uh, kansen genoeg, alleen nu moeten ze erin Dus Hunter la erin jongens, ja of nee? Ik zeg Hunterlaar erin. Hunterlaad van Persie is ook? Ja. Nou, van Persie weet ik niet. Oh, wacht. Robby is er dus, die kan hem mooi invullen zo. Ja. Weet je wat het is? Ik kroop al helemaal over het knoppenbord heen. Nou, ik zeg uh, te laden gelijk in. Gooi even een vaart en niet wachten en betijds gaan staan. Die vaart, ben ik ook voor. En, uh, maar dan moeten dingers eruit, uh, Wesley. Ja, nou... Ja. ja nou, anders anders uh, van de vaart gewoon in de basis. En ja. In plaats van na aanval. Dan houdt hij het middenveld lekker dicht. Weet je wat het is? Maar, hij, hij begint gewoon met hetzelfde opstelling. En daarna pas gaat hij wat veranderen. Ja, maar dat, hij mag toch niet weer, in de, in weer... Wat hij vorige keer ook heeft gedaan. Pas in de zeventigste minuut gaan wisselen. Dat tien minuten kwam er pas verandering nou, in het de, spel. Dat heeft hij tot de vorige WK ook gedaan. Die Van Persisch, die, die scoorde geen één goal. Maar nee. heeft elke wedstrijd, tot en met de finale, heeft hij op de spitspositie gespeeld. Ja, maar, en, maar waarom? Dat, dat noem ik dan uh, standvastig. Of, ja, en, of, nog en nog niks veranderd. En <laughs> nog nee. niks nee, veranderd. Hij moet dat <laughs> gewoon gaan veranderen. Hij weet natuurlijk, natuurlijk uh, uh, Joop van zei natuurlijk natuurlijk ook. Die zegt, joh. Hij weet natuurlijk wat die jongens kunnen. En daar moet hij een team van smeden. Ja. Maar er zijn nog zoveel meer spelers. En ik snap bijvoorbeeld dat, dat hij, hij... heeft Anita van Ajax niet meegenomen. Hij heeft Elroy Elia. Die 17 was dat hij debuut maakte op het WK. Heeft hij niet meegenomen. Elroy Elia. Nee. Elroy Elia heeft wel eens maar niet gescoord volgens mij op het WK. Maar wel echt... Assist gegeven waar je echt bang van werd. Ja. die jongen die kwam in het veld, het was gewoon. Die, die, die, die joeg gewoon de hele verdediging van de kaart af. Kijk, Waarom het, is het, hij niet mee? Het vorige WK was Nederland rijp om wereldkampioen te worden. En dat zie je bij al die teams. Ja. Die, dan de, de, de EK daarna of wat dan ook. Dan is het, ze hadden hun hoogtepunt uh, twee jaar geleden op het WK. Ja. Dit team. Nou, dat hebben ze nu niet meer. Dat blijkt ook wel hoe ze gespeeld hebben. En die, die cohesie is, dat het, het samenhorigheidsgevoel is weg. Dus uh, goed, ze moeten nu gewoon hard werken voor de docenten. Terwijl, ja. eigenlijk ja. als ze ja. nu gewoon denken, als ze, als, ze, als ze gewoon kijken en denken, ah. Je zoiets van, oké okay, jongens, het WK oké, okay, we zijn wel zwaar tweede geworden, maar toen hebben we echt ook nog echt gewoon tegen de top gevoetbald. Ja. En er zitten nu ook, er zitten nu ook topclubs bij, absoluut. Maar, maar, maar je, ja, ziet, is, je, je ziet het niet ook bij Spanje. Spanje is niet meer dat team van, ja, van dat twee jaar ja. geleden. Dat moeten er niet ook veel harder voor werken. willen hetzelfde, wilden ze weer hetzelfde resultaat gaan halen. Het, is, kan het zijn werkteams geworden. Te, scoren. Als de, als de gasland wordt dat wint. Als ja. het ja. een oude wordt. Van Polen gisteren vond ik een verrassing. Nee. Vond, dat vond ik echt leuk voor de jongens. Zweden hebben ze ook tegen wie speelde Zweden ze... heeft twee een Oekraïne, Nou, ja. Ja. ja, dat ga je nu zien het zijn nu de teams die hebben vorige keer niet zoveel gedaan, die komen nu op. En anders gaat Denemarken ook niet hoor, Ik bedoel die, die zijn nu ook ja, helemaal was. los. Ja. Engelsen dachten ook van nou, we trappen geen deuken in, in een bakje boter. Ja, maar dat, dat ook, denken ze ook, al ja. We hebben gewoon leuk, leuk, vrij uitgespeeld Ja, ja maar Eng Engeland heeft in ja, principe heeft, ja, heeft, ja, heeft een goede verdediging alleen niet zo'n sterke aanval ja. En, ja, maar weet je, dat maken ze denk ik ook wel weer goed door, uh, we zullen het wel zien vanavond, jongens. Ik hoop het. Komt goed. In ieder geval het volle bak in het centrum van Zandvoort. Dat <laughs> welke weet ik wel. Plaats, en het plaats... bier gaat ook op. Dat maakt niet uit dus of oh, ze winnen of verliezen. Dat, dat komt, goed. komt wel goed. Dat komt allemaal wel goed. Welke plaats uh, neem jij in, in, in, uh, in de blinde pool? Oh, dat is heel, heel duidelijk. Uh, even kijken. Uh, nou, mag ik nog kiezen? Ik Mag een nummer kiezen? Oh, doe maar 7. 7? 7. Nou, is het geluksnummer. even kijken, nou... Maakt me niet ik uit wat er onder staat. Dat kan je ook niet weten. Nee, klopt. <laughs> Zelfs ik weet het niet, hè? Zelfs ik weet het niet. Ik weet het ook niet meer, hoor nou, in, Wat is inschrijfgeld? Biertje? Niks. Oh. Niks. Nou, dat biertje krijgen jullie wel hoor. Kun je bedenken? Dat is mooi. Waar ga jij kijken? Ja, dat zal je verbazen, maar uh, ik heb hetzelfde als vorige keer. Uh, ik zat de aanloop van Denemarken, zat ik keurig in de kroeg. Yeah. En toen begon het, en toen uh, dacht ik bij mezelf, ik ga maar naar huis. Want het, ja, het is, het is berengezellig, gezellig, maar het is mut en mut vol. Ja. Ja. En dat is hartstikke leuk, maar uh, ja, dat benauwt mij al enigszins. Dus ik heb gezellig bij mijn vrouw aan de standtafel thuis gezeten. Okay. En uh, meestal is het wachten op dat schreeuwen en toeters uh, <laughs> en zo. Maar er gebeurde niks in het dorp, dus <laughs> het bleef stil. Dus ik nee. zei uh, na twee keer 45 minuten... Dit weet ik niet. Ja, ja, ja. Nee, het was in zo, wel heel raar, ja. En zo gaat het vanavond weer. Ik ga gewoon lekker aan de stamtafel thuis zitten. En uh, kijk wat ze voor geluid, geluidsstandwoord voor kan produceren. En op een gegeven moment hoor ik geluid en denk nou, ik, nou, ga toch even kijken. <laughs> nou, als, wij, als, wij, als wij vanavond zo, sowieso gaan gewoon winnen, maar dat, als, met wat voor eindstand we ook winnen... Duitsland, ik, echt, ik zit al zo lang op te wachten tot we die gewoon een keertje gewoon echt goed, gewoon, echt gewoon zwaar verslaan. Het Kijk, moet kunnen. Kan je die wedstrijd nog herinneren van die, die Marco van Basten die winnende maakte tegen Duitsland? Ik weet niet meer welk jaar dat was, met zo'n sliding. Ja, ja, ja, ja, ja, Tussendoor ja, ja, ja, ja, ja. in de linkerhoek, nou. Die herinner ik me nog wel, ik nou, weet ook niet meer welk gaal, jaar het is. Gauw, oud moment. Oh, oh. Maar, oh. Uh, lang nee, is nee, hoor. Die tijd? Hoe lang Wat is het is nog die tijd? Oh, we beginnen al af te tellen. Ja, we zijn gek. Ja. Oh. Nou, ik heb al een uh, tijd gezien. Hoe, laat was Hoe lang was dat ook alweer? Even kijken, 7 uur en 35 minuten werd er net gezegd door onze eigen Brigitte. Die heeft overigens nummer 5 genomen. op de blindepoel. Die heeft nummer 5 genomen, heeft ze het ja. niet laten weten? Ja. Oké. Okay. Nou, helemaal top. Nou, dan ga ik met mijn telefoon nog allemaal af. Nou, het lekker gezegd ja, we gaan lekker luisteren naar de, de volgende nummer, we gaan snel verder Eén van mijn favoriete nummers zeg mijn maar. Favor uh, ja. Carly Drake Jepsen natuurlijk Call Me Maybe I Threw A Wish In Well Ja ja, jij kent hem Gerard Koper wil so uh, graag dat was natuurlijk Flo Roderman, Whistle. Ja, ja. Uh oh, hij was zomaar afgelopen. Ja, en uh, we hebben net uh, alweer een plaats in mogen vullen voor, uh, in de blinde pool. Uh, de, onze eigen Pieter Jouwstra uh, kiest natuurlijk voor nummer 12. Nee, ik heb ja. er wel zin in. We hebben ook nog nummer 5, die is ingevuld door Brigitte. Ja? Ja. En nummer, nummer 3 door uh, Gerard Koper. Nummer 3 door Gerard Koper. Nou, het gaat hard maken ja. ook zo we hebben, uh, we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plaatsen nog over We hebben nog 8 plaatsen over jongens Dat betekent niet op moeten schieten Het gaat echt uh, het gaat met een bloedgang Met dat een bloedgang ja, het gaat, We zitten nog niet eens nu een uur met die blinde pool joh. Je kan ons sms'en, bellen, uh, bericht geven op Facebook Inderdaad Geef even de nummer van uh, de studio Mike Jongens, nummer van de studio, <laughs> dat komt hier. Ja. Ik heb hem al zo vaak geoefend 023 Voor de mensen die net binnen zijn komen vallen Doe lekker mee aan onze Blindepool. Wil je er meer over weten kun je natuurlijk ook altijd naar de Facebookpagina gaan zie je Zierfemlunst Dan kun je natuurlijk ook ons even bellen Bel ons gewoon even Doe dat 023 En ik haal voor de mensen die net binnen zijn komen vallen In slow motion Blindepoel Nederland, Duitsland Welke eindstand denk jij? Welk, uh, welke, met welke zegen gaan wij naar huis vanavond? 023 Tuurlijk. Bel en, dat nummer, wil jij meer weten? En dit geheel is natuurlijk volledig gratis. Gratis kost helemaal niks. Het is gratis. Het is helemaal kijken, jij gratis. Niet kopen. Kijken en winnen is vandaag. Kijken, luisteren en winnen. Kijken, kijken en winnen. Kijken, luisteren winnen. Het is op geheel, geheel gratis. Je kan alleen maar winnen. En de prijs is één hele mooie t-shirt. Hij is vandaag binnengekomen. De Frank Rijkaard spuugt op Vuller t-shirt. Inderdaad, wij spugen op, uh, op Duitsland, om het even zo te zeggen dan. Wij gaan winnen, wij gaan de zee gaan wij naar huis. Wij willen alleen nog heel graag wat extra mensen erbij hebben. Nou, wat extra mensen. De pool gaat wel heel snel. We hebben echt binnen 20 minuten we alweer vijf mensen voor de blinde pool. Dus wij willen gewoon nog een paar mensen erbij hebben, natuurlijk. Want jij kan natuurlijk een kans maken op zo'n mooie prijs. Zoals Robin net al zei, het Frankie Rijkaard die spuugt in zijn nek. Wel <laughs> Altijd lekker. Heerlijk. Lekker. Lekker. Oh, dat is lekker. Uh, had jij nog iemand die we konden bellen? We... Ik had Roy, toch? Roy. Uh... We ga, ja, zouden ja. zou, zou we... Bel hem even. Nou, hou jij eens even de praat, Rob. Ja, want wij, uh, dit is natuurlijk geen wetenschap. Dit is alleen maar een spelletje om de gelegenheid even in gebruik te nemen. Vanwege de Nederlandse wedstrijd nederland duitsland Albert Jan, ik heb er echt zin in. Ik heb er echt zin in. Uh, hoeveel bier heb jij ingeslagen voor vanavond? Uh, we hebben sowieso altijd uh, minimaal 500 liter thuis. Uh. Ja, maar ik hoorde jou laatst zeggen dat er een een keer 500 liter uit was en zondag, zondag, dat je op zondag de dag erna zonder bier zat. Ja, ja, ja, dat hebben we ook gehad. Ja. Ik, maar ik heb maandag is mijn, zijn de tanks weer gevuld. Oké, okay, dus je hebt nu. Hoeveel heb je er nou oh, weer nou, nog in zitten? Dat zal het zijn. Honder, uh, nee, geen 100. 500? Tegen de 600, nog 600, wat. 600, 600. Ja, ruim. Ruim voldoende. Oh, maar je dat, weet, dat moet lukken. Verwacht je, je weer een volle bak vanavond? Ja. Ja? ja. We verwachten het wel. Het wordt natuurlijk hartstikke gezellig. En de meiden staan weer achter de bar. Ja, het dus wordt weer helemaal leuk. Oh, jij, bent weer, jij doet het weer slim. Je bent voor de lege glazen. En het, ja. En de, ja, ja, ja, ja, ja. <coughs> En op de gasten letten Ik mag weer glazen. Dat halen. Doe je goed. <laughs> En heb je nog een rol voor je vader bedacht vanavond of niet? Die gaat voor de muziek. Die gaat voor de muziek? Okay. Ja. jullie voor de muziek gaan, ga ik voor Roy Haldenman, want ik heb hem aan de telefoon. Hey aan Roy. Hé hey, Roy. Hey. Hey Hallo. Roy. Hé, hey, uh, wij bellen jou natuurlijk uh, omdat wij uh, natuurlijk wel wat, uh, ook wat van jou willen weten. Nederland, Duitsland, wat zeg jij? Ik zeg uh, 2-0. 2-0, kijk. Positieve instelling. Ja. Oké, okay. want uh, Roy die werkt natuurlijk ook hier in uh, radio. Roy is natuurlijk ook een CFM-medewerker. Ja, dat klopt. Inderdaad. En dan, uh, Roy, uh, eigenlijk nog even een uh, vraag. Uh, hoe zou je het vinden om aan onze uh, Blinde Poel mee te willen doen? Ja, dat uh, lijkt me wel leuk hoor. Oké, okay, nou mooi. En uh, dan hebben we uh, nummers van 1 tot en met 13. En dan uh, kun, moet je even een nummer uitkiezen: <laughs> van, uh, van Daar wat. Komt-ie? Uh, komt ik heb het nog over: nummer 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Uh, dan zeg ik nummer uh, 10. Kijk, een mooi getal. Kijk eens aan, nummer 10. Mooi, doen we het voor. En maar jij zegt het 2-0 winnen? Ja. Kijk eens aan, perfect. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En promote even lekker je programma nog even snel? Ja, tussen tussen ons ooit. programma door? Nee, ik doe geen programma zelf meer. Ik ben alleen nog van de technische dienst. Maar nou, ik krijg dan krijg we hebben we hier een fantastische team. TD. Ja, dit is het premier, wat ik nu ga vertellen. Ik krijg misschien een eigen programma binnenkort. Hey. Ah, hey. Kijk eens. Ja. Je moet nou oppassen, want uh, Albert-Jan zit naast ons hier. Dus. Nou, Albert-Jan weet het al. <laughs> <laughs> en ik zit al een maand of twee te wachten tot hij met zijn eigen programma het format uh, afmaakt. Dus uh, nee, ik weet er meer van dan uh, jij denkt, Robby. Ja, <laughs> ik, ik, ik weet niet of hij dat dan naar buiten mag brengen. Nou, dus, nou nee. heb je natuurlijk één razende reporter je op je dak zitten, want ik wil daar natuurlijk heel veel over weten binnenkort. Dat is helemaal goed. Dus uh, ja. zodra jij, uh, zodra jij echt, uh, echt gewoon zegt van bam, hier staat het, dan wil ik uiteraard ja, dat jij heel even wat tellen. laat horen natuurlijk. Ja, is goed. Wil je nog wat leukers vertellen? Vertel. Nou, ik ben nu gewoon bezig met mijn proefwerkweek, midden in mijn proefwerkweek. Ik ben nu gewoon dingen aan het aansluiten, gewoon ondertussen, welke ik hier aan een telefoon heb. Mag, mag, mag u, jij een telefoon oh hebben God. op je proefwerkweek? Ik ga je nu een menschoneel aan te sluiten namelijk, het Nou, wij we bellen wel weer op het juiste ja, moment. Eén hand aan het aansluiten, de andere aan hand heb jullie dan aan het telefoon. Kijk eens aan, echt CFM talent multifunctioneel. Ja, de, zo noemen we het maar, hè. Het is zo daarop houden. Ah, nou, heel veel geval, succes. Bedankt voor je belletje, veel succes. Hey, doei. doei. Maak er een team van. En wij bellen gewoon ook nog eens iemand tijdens het <lacht> proefwerk. <lacht> <lacht> ook oh, zo zijn oh, wij. Oh, oh, oh, oh. Nou, uh, Alles ga, kan niet We gaan nog even een lekker bewijzen. Dat altijd. We gaan even kijken wat we hebben nog. We oh. hebben zoveel jongen, er staat echt. Zo, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, Even iets. Hij ziet weer wat hoor. Ik zie wel. Gewoon even om de sfeer op te peppen. Gewoon even bam. Komt-ie, hè? Zijn jullie klaar voor? We gaan knallen voor Nederland samen met DJ Fresh, met Rita Ora, met Hot Right Now. Mm -hmm. Ah, Perry. I'm wide awake Heerlijk, heerlijk, heerlijk Mooie vrouw overigens nog steeds hoor. Katy Perry Absoluut Zo mooi om te zien Of niet, Robbie? Ja Ik vind het ook niet een hele mooie ja. vrouw Alleen een beetje raar kleur haar ah, Maar uit, maakt niet uit Maar jij hebt het over Rihanna, Rihanna die kleur heeft eraan. Nee Heeft ze ook weer Katy Perry ook, man Heeft ze ook weer de haar geperkt. Zal ik het even laten zien? Ga jij dat even laten zien? Terwijl Robbie even, even opzoekt van Katy Perry Katy Perry schijnt ze ook heel veel haar uit te verven dat willen wij natuurlijk weten. Eens even kijken. Ik zie je tot nu toe alleen maar donker haar. Ja, ja, ja. Donker gisteren haar. Maar, gisteren. Donker haar. Nog meer donker haar. En oh, wat is die vrouw toch mooi. Och. Alsjeblieft. Dat zie ik de. Hallo, Katie. <laughs> nou, als dat geen kleur is, weet ik het ook niet meer. Hè. Nou. oh, zo. knalbouw. Knalbouw. Ja, dat was hem. Dat was hem, ja. Mm -hmm. Hier, nou, ah. hier heb je totaalbeeld. Goedemorgen, ik oh. ben <laughs> verliefd, oh wat leuk. Ik heb van Albert Jan net een uh, leuk uh, EK nummer van Duitsland uh, gekregen. <laughs> EK nummer van Duitsland? Ja, ja. ja. maar je verwacht het niet, ik bedoel, maar wij hebben al die EK hits, van Dries Roelvink heeft er, Walter Kroes, iedereen die maar een beetje, een beetje zingen kan, die heeft een EK hit gemaakt. Ja. Maar de Duitsers hebben ook een EK hit gemaakt. Alleen het, het klinkt heel onduits en daarom is hij zo mooi waarschijnlijk. Ja, wil ik het, maar het nummer aan zich is uh, helemaal, is, is, is niks mis mee. Nou, nou, dan wil ik het horen. Dan gaan we lekker luisteren. Ja? Zou ik me aangeven? Ja. Gewoon maar. Aan. Mag ik het? Ja. Jongens, het Duitse, ik niet. Kultja Candela, von Alain. Hey, Die zonne schijnt heute die ganze nacht. Hengt duizend zetten in die nachtbaars. Wenn's heute lauter wird, dann tut's uns leid Kommt vorbei und alles andere kommt dann von allein Que que salta, que mueve tu cuerpo salta Que que toke al techo y brinca Y siente el ritmo es soca Sigue, sigue salta Que que mueve tu cuerpo salta Que que toke al techo y brinca Y siente el ritmo Todo el mundo Keiner fragt wieso Keiner fragt warum Keiner fragt wie's geht Denn es geht schon von allein Keiner fragt wohin Keiner fragt wie lang, keiner fragt mit wem, denn es geht schon von allein. Die Erde dreht sich von an, allein. Der Arsch bewegt sich von allein. Die Gläser fühlen sich von allein. Alles geht euch ja. von allein. Deutschland tanzt von allein. Jeder kann von allein. Denkt nicht nach, lass es sein, denn alles geht euch von allein. Keiner fragt wieso, keiner fragt warum, keiner fragt wie es geht, denn es geht schon von allein, keiner fragt wo, keiner fragt wie lang, keiner fragt mit wem, denn es geht schon von allein, die Erde dreht sich von allein, dein Arsch bewegt sich von allein, die Gläser fühlen sich von allein, alles geht euch von allein, die Deutschland sagt von allein von vorne rein keiner frag wo keiner frag wieder keiner mit Ik, ik vind het een leuk nummer. Het is inderdaad niet dat je zegt van... Het, is nou, het zit ook een duintje in. Het la, la, la, la. Nee, is heel positief. Het maakt niet, dus ze, zeggen, ze zingen op een gegeven moment. Het maakt niet uit wat voor shirt je aan hebt. Welke kleuren het heeft. Maar als je maar uh, plezier hebt. Dat verwacht je niet van een Duitse uh, EK-hit natuurlijk. Nee. Ik had eigenlijk weer 202 eeuwen lang Duitse humor verwacht. Maar ja, dit nee. vind ik gewoon leuk. Het is <laughs> nee. dus een positieve dit, uitzondering ja. op al die Duitse EK-hits. Ja. Ja, moet ik zeggen dat wij tegenover de Duitsers hebben ook niet altijd een positieve wekenheid tegenover oh. de Duitsers. Ja, ik weet niet die Hollander. <laughs> nee, maar Dick, ja, wel een hele mooie van Edwin Evers. Hè. Uh, Helden, dat is een Helden. prachtig nummer is dat. Helden van Edwin Evers. Als, als Nederland nou wint vanavond. Stel en, en ze hebben gewonnen, dan moet je, als het afgelopen is, moet je dit nummer opzetten in de zaak, Robby. Okay. Oké, okay. oké. Want dan krijg je ze allemaal op de banken en, en tot, het tranen toe, van, tot tranen toe beroerd. Als deze, deze is helemaal leuk. Deze is ook leuk. It's not a oh jezus. Oh. Krijgen we reclame? Weer reclame. Even wachten, even wachten. Ja, advertentie Nog, even wachten. Nog even wachten. Nog even hey jongens, leuk. deze kennen natuurlijk. Want wat zijn wij? Hey, hey, Hollanders. Oh, Ouder heb je er nou meer? Is toch leuk met al die voetballers? <laughs> wat zijn ze, okay. pak die gasten? Want wij hebben van Basten Voor ons de grote hel. Hij laat die jongens trainen Op oh, kijk eens naar die benen kijk, Naar al dat moois in het veld Hé hey, Duitsland, pas nou oh, voor je hoort Oh de schat. Zet die maar op Een feintje Voor mij we zijn We komen met Ja, die kennen we allemaal, maar we hebben uh, deze nog. Ja, joh, ja, dit is tranen trekken hoor, dit. Ja. Oh. Oh, dat kennen we in de Nederlandse muziekwereld. Ja. Dat nou, gaan we even kijken. Naar Edwin Evers en onze helden van Oranje. Dat lijkt me een heel goed op idee. Dames en heren, Edwin Evers. Als het land in crisis leeft.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 Zeg maar, tranen, ja. Joh. En Johan Derges met Edwin Evers, natuurlijk, helden. Ja, ik ze, ik, ja, je zei dit ook al. Ik denk nou, als, sowieso vanavond al, dat we winnen en gewoon echt pot bier Ja, Oh, echt tranen. Ja, tra houd hou die droog. Nee, houd en, die droog. En, uh, hoe heet het, uh, ja, dan alle opbrengst van dit album, Helden van Oranje, gaat naar de stichting Spieren voor Spieren. Kijk, ja, hoor. Hey, dat is. Kijkt maar mooi. dit is toch wel het EK-nummer van dit seizoen. Ja, weet zeker. Ja, weet zeker. Komt hier. Heel zeker. Volgens mij wel. ben ik erg benieuwd, Robby. Ja, deze is echt... is door 50 echt het oranje nummer van uh, deze EK gekozen. René Schuurmans, oranje, de kleur van ons hart... Ik snap het wel hoor, ik dat snap het echt, een... echt wel Ik snap het echt wel Wacht, kijk, ik zal het origineel pakken Het is later zonin volgens mij hè? Laat de niet niet. Hard. Ja ja, dat is Beppie Kraft en dat, dat is volgens mij in Duitse. Laat maar <laughs> Nee, moet je even horen, die tekst, dat is echt grappig ah, Ik ken het nummer Komt ie hè Duits volgens mij dit drie. In hand, die lacht, de lach, de bleek, de ziek. De regels van een zoen gedicht, Ach het lief zo gewicht. goed. Gejuh? Nou, het is geen Duits volgens mij. Wonder, wonder. Zijde Limburg, Sint. Een kind, wat lag en nog die ving. Een stuk muziek, wat prachtig klinkt. Ach het lief zo goed. Maar toch vind Ook een gezellig nummer. Ja, dit is, uh, niet, <hij> is absoluut niet Duits. Ik was zo bang dat je met die Duits aankwam. Ik dacht dat, dat gewoon... het, een, be het is een beetje... Duits getint. Want het is echt uh, tegen het randje van Duitsland aan. Dat gebied daar komen ze vandaan. Ja, ik heb eigenlijk nog één vraag aan jou. Vraag eigenlijk. maar. Eén één verzoek straks. Kun je iets naar boven gaan met je meisje? Nee, wacht. E De <tries> het is gewoon om te vieren dat we jong zijn.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 Ja, joh, de fun featuring Janela Monet en We Are Young. En we gaan helaas dit programma afsluiten. Maar ik heb beter nieuws voor jullie. Ook heel goed nieuws. De vernieuwjaren komen er straks weer aan. Dus dat komt helemaal goed. En ik uh, weet niet of de vernieuwjaren. Gaan de vernieuwjaren ook iets doen in het teken van Oranje vanavond? of? Uh, uh, nee. Nee, nee. nee ze verliezen toch. Nou, ja, ja, ja, Nee, dat wil ik niet horen. Heerlijk. We gaan er uh, alweer onder, tussen onderuit. En, ja, we, wij wij gaan, hebben uh, nog uh, een paar plaatsen bij onze blinde pool. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, pla 6 plaatsen. 6 plaatsen. En dat zijn nummer 1, 2, 4, 8, 9 en 11. Dus mocht jij nu nog in die blinde pool terecht willen... Dit kan tot kwart voor uh, 9. Dit kan inderdaad tot kwart voor 9. 9 uur begint het, hè? Kwart voor 9 ja. begint. Kwart voor 9 begint het, ja. Dus kwart voor 9, Nederland, Duitsland. We gaan ja. nou, er nou, ik, lekker ja, uit. Ik denk dat het uh, nummer uh, nu nog kort is... Want we hebben nu nog 20 secondjes, maar die praten we wel gezellig rustig vol. <laughs> Wat is dit dan, joh? Ja. Yeah. Oké, okay, nou ja, je luistert nog een klein stukje van train. Fifty Ways is zeker goed bij. Volgende week zijn we weer terug en dan hebben we natuurlijk van Duitsland gewonnen. En we gaan natuurlijk ook van Portugal winnen, want wij worden en gewoon bereik... lachend kampioen. We rijken de T-shirts ook nog eens uit. Nu. Via de kabel op 104,5.